Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet alle rij-examinatoren geven iedereen dezelfde kans. Er zijn examinatoren die vrouwen of juist mannen structureel vaker laten zakken. Ook maakt het uit in welke regio je afrijdt. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een uitschieter is een examinator bij wie meer dan de helft van alle mannelijke kandidaten in één keer het rijbewijs haalt. Kom je als vrouw bij deze examinator terecht, dan is de kans op slagen aanzienlijk lager, namelijk 45 procent. Het CBR laat weten examinatoren te controleren zodra er afwijkingen worden gezien, worden ze bijgestuurd. Het is een spannende dag voor de Britse premier Boris Johnson. Zijn partijgenoten stemmen vandaag of hij mag blijven of hij zijn biezen moet pakken. Johnson ligt onder vuur door Partygate. Tijdens de lockdowns organiseerde hij en verschillende ambtenaren feestjes. Voor partijgenoten is het geen makkelijke taak om voor of tegen Johnsons vertrek te stemmen. Vertelt correspondent Fleur Launsbach. Ze willen natuurlijk graag de leidende partij blijven. Dus er is heel lang al een soort van wikken en wegen gaande binnen zijn eigen partij van ja, we zijn het niet eens met wat er is gebeurd... maar aan de andere kant, we willen ook graag de volgende verkiezingen winnen. En er is niet echt op dit moment een andere leider binnen de partij... Uh, die zoveel stemmen kan winnen of waarvan ze denken dat hij zoveel stemmen kan winnen. Johnson heeft eerder al zijn excuses aangeboden en een boete betaald. Voor het eerst sinds 2019 is er weer een normale herdenking van D-Day. Vandaag 78 jaar geleden. D-Day is de dag waarop de Amerikaanse, Amerikanen en Engelsen in Noord-Frankrijk aan land kwamen om de Duitsers te verdrijven. Vanwege corona waren er de afgelopen twee jaar alleen kleine herdenkingen. En tientallen Porsches, Rolls Royces, Bentleys en Jaguars zijn gevonden op een afgelegen terrein in Engeland. De auto's staan in en rondom een vervallen pand. Oh there is literally cars everywhere. <laughs> A couple of jacks down there. Oh god, there's another one down there too. Oh my god. Kenners gaan er vanuit dat de verzameling ooit in bezit was van iemand die geen kinderen of andere familieleden had om de auto's aan na te laten. Het weer wisselend bewolkt met af en toe een bui, vooral in het noorden en vanmiddag vanuit het westen regen. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM. The dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de N9 Den Helden-Alkmaar heb je 5 minuten vertraging tussen de afritten voor school en Bergen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Z Zon. zee, Zandvoort en zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM met nu Rainbow Radio Zandvoort. Welkom my dear dear friends, let the party begin.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 Mouth. I was told at six years old they'd avoid me if my heart was cold. Found it hard to talk and speak my mind. They never liked the things that I would like. Cause you're told to play, but you're not the same as the other kids playing the same game. Try to jump on in, but they push all. The same, no, I'm not the same. No, the years went by, I tried and tried. My father asked me if today I smiled. I said, Yes, I did, but that's a lie. Uh, not the same. Nummer 13 bij uh, Songfestival. Songfestival, Eurovisie Songfestival, hè? Ja, ja. Dit was Australië. Nee, een... Even voor de duidelijkheid. <laughs> Europe goes all the way. Ja. ja de wereld, Europa gewoon. Nee, Europa ja. inderdaad. En welkom bij uh, weer de eerste maandag van de maand Rainbow Radio Zandvoort van 12 tot 2, als het goed is. Hebben de sirenes weer geklonken? Wij horen dat in Wij de studio, dat maar hier niet. niet. Nee. Dus als er echt iets misgaat, dan weten we van niks. Gaan wij gewoon door met uitzenden. Gaan <lacht> wij gewoon dus door het het met gewoon radio gewoon. maken? Precies. Ja. <lacht> en uh, welkom, we zijn er weer allemaal met een uh, aardig uh, programma. Natuurlijk, juni Pride Maand, waar wij aandacht aan gaan besteden. Uh, en uh, eigenlijk, uh, qua muziek, uh, uh, gaan we weer eventjes gewoon terug genieten met, van. Uh, het Songfestival. Het Songfestival met de, de, de top 12. Oh, 13. Oh ja, treze, treze, ja want nummer 13 heb je net gezien. Precies, gedraaid. die hebben we net gezien En inderdaad. er komt dan toch ook een ander nummer tussen... die dan nu niet in de top stond, Ja, precies. maar in 2020 wel. Ja, een stiekem nou, insluipertje. Daar gaan we <laughs> nog eventjes herinneringen aan hebben. Goed, wat gaan we allemaal, uh, allemaal doen? We hebben een interview met Frankie Vos over de Zaam Pride... We gaan kijken of we contact kunnen krijgen... met de uh, organisatoren van de Rooster Zaterdag. Yeah. Die hebben het schijnbaar heel erg druk. Want, uh, we, we, we, we, we ja, eigenlijk wel, van, niet. Pro, uh, van Rotterdam Pride, hè? Van Rotterdam Pride, Ja, ja. en he? dat ja, Rooster Zaterdag valt daar toevallig ook valt in. Daar ook toevallig in. Ja, Dan hebben inderdaad. ze wel een enorm programma, hoor. Ik heb het gezien even op de site. Er ja. uh, is veel te doen. Heel veel te doen. Ja, er is veel te doen, inderdaad. Het is ook een hele lange Pride, trouwens. Dan hebben wij een gast in de studio. En dat is Meike Engels. En daar gaan we het straks over hebben over waarom zij de gast is en wat ze hier staat te doen, want we worden op dit moment gefilmd. Dus uh, ja, we komen Spannend, echt, uh, hè? Ja, we, we, we Wel we, van we, je goede we, we kant. Te van de goede kant, ja, dat weet yeah. ik niet. Het is eigenlijk mijn andere kant. Oh. Oh. <laughs> ja, er zit ook een het oorbelletje. Ja, dus, precies. Ja, ja, ja, dat ja, zie ja, je nou ik, niet. Ik Jammer. zal me af en toe eventjes omdraaien. Ja. Ja. En tot slot hebben we een uh, interview met Henk Birten over de Eurogames in Nijmegen. In Nijmegen, ja. ja. Maar eerst natuurlijk altijd de actualiteit, hè? En we gaan er in een hoog tempo doorheen, want we hebben nogal de een en de ander te melden. En de eerste is dat de Republikeinen in de VS eh, een tv-waarschuwing willen hebben voor LGBT-plus content. Vijf Republikeinse senatoren willen dat er een speciale kijkwijzer komt voor de LGBT-content. Want, zo schrijven ze, die radicale en seksuele sensatie schaadt niet alleen kinderen, maar ook de ouderlijke rechten. De vijf zijn namelijk diep geschokt over een leidinggevende bij Disney die liet weten juist heel, heel, heel, heel, heel veel LGBTQIA-plus personages in de content van het bedrijf te willen. Nou, daar hebben we het de vorige keer al over gehad, ja. over dat gedoe. En dus schrijven deze senatoren, ten nadele van kinderen is gender in de populaire media en op televisie sensationeel geworden, met radicale activisten en amusementsbedrijven daarbij. Nou ja, goed, dat dat zo'n groot punt is... is heeft natuurlijk alles te maken met het huidige debat in de VS. De zogenoemde culture of wars, zoals dat wordt genoemd... waarin docenten en mediabedrijven en politici betichten... Van, worden van het seksualiseren van jonge kinderen... als zij het over lgbt zaken hebben. De senatoren verwijzen in hun brief dan ook naar het huidige debat... in Florida over de Don't Say Gay-wet... He, daar is het voor docenten verboden om lgbt onderwerpen te behandelen aan jonge kinderen. Voorstanders zien die maatregelen als een manier om ouders de controle te geven... op dat wat hun kind leert en wat niet. En in die wet wordt dat dan een fundamenteel recht genoemd. En critici vrezen dus dat er een sfeer op scholen komt... waar LGBT-leerlingen niet voor hun identiteit of geaardheid durven uit te komen. Uiteraard. Nou is dat toch wel zo moeilijk in Amerika. Ja. Hoe anders toch weer in Nederland... waarin een campagne spreek je uit tegen homofobie in de voetballerij uh, gaande is... Uh, uh, uh, 16 mei lanceerde KRO-NCRV de campagne Spreek je uit. In deze campagne spreken oud-internationaal trainer... Rafael van der Vaart, Intermilaan speler Stefan de Vrij... en oud-oranje leeuwin Anouk Hoogendijk... zich uit tegen homofobie in de voetballerij. De start van de campagne viel samen met de uitzending... van de vierdelige docu-serie Roze Supporters. Die gaat de strijd aan van LHBTI-voetbalfans... Uh, voor acceptatie in de voetballerij. Een campagne, Spreek Je Uit, bestaat uit drie fases... waarbij ook nadrukkelijk voetbalfans worden aangesproken... of wat zij zelf kunnen doen tegen kwetsende spreekkoor... en teksten in de stadions. De campagne, Spreek Je Uit, is ontwikkeld... door content- en activatiebureau Helden van Barbara Barend, Peter Kuipers, als Cairo NCV, zijn we meer dan een omroep... die inspirerend content uitzendt op tv, radio en online... We willen mensen in beweging brengen als de solidariteit in het gedrang komt. Zoals we ook afgelopen jaar hebben gedaan met een regenboogkleur verlichte Westenkerk tijdens Pride Amsterdam of tijdens Paarse Vrijdag met acties op middelbare scholen. Want alleen met elkaar maken we een meer verbonden samenleving. Ja. En daar zijn een aantal video's op. Ja. Uh, je kunt De video's ja. kun je dus inderdaad ook uh, zien. Uh, wij gaan ervoor zorgen dat die ook op uh, de Facebookpagina... van ja. Rainbow Radio Zandvoort geplaatst worden. Ja, en op de site misschien uh. ook. Op en FF. op de site, ja, ja, ja. ja precies, van ja. CFM. Ja. Ja. Uh, daaraan gekoppeld. We hebben geprobeerd uh, contact te krijgen met Pepijn Keppel, oh, ja. uh, Jelmer. En uh, dat is helaas niet gelukt. Ja, klopt inderdaad. Die, die had het uh, te druk met uh, ja, waar hij mee bezig is. Uh, hij heeft natuurlijk onlangs een, uh, in april een uh, boek uitgebracht... De Laatste Man... Uh, ...van Pepijn Kepel, inderdaad een journalist... Uh, ...en ook oud uh, tophockeyer. ...of uh, best wel in een hoge klasse gehockeyd heeft hij uh, dat gedaan... Uh, ...vele jaren. En hij schetst daar in het boek... ...het is eigenlijk een persoonlijke biografie... Uh, ...een statement, kan je het ook wel zien... ...een activistisch boek misschien wel een beetje... Uh, ...over de, hoe lastig het is om in de topsportwereld uh, uit de kast te komen. Uh, we, we hoorden natuurlijk vaak van voetbal... Hè? ...afgelopen maand was er ook weer een bijzonder moment... ...van in Engeland volgens mij... Ja. Uh, maar in de hockey speelt het dus ook. En uh, ja, dat boek is zeker aan te raden. Ik heb hem al uh, op de plank liggen. Dus uh, ja, en daar wilde hem graag uh, vandaag over interviewen. Inderdaad over wat dan uh, zijn reden is om het, uh, uh, dit boek te gaan schrijven. Wat hij ermee wil bereiken. En uh, misschien ook wel wat voor oplossingen die hij zelf ziet. Want hij heeft natuurlijk lang rondgelopen in die wereld zelf. Ja. Ja, maar helaas, we hebben, uh, hij heeft aangegeven dat hij op dit moment niet beschikbaar is. Hij heeft trouwens ook een podcast-interview van de Volkskrant... Ja. waarin hij het verhaal vertelt, okay. uh, hoe dat tot stand is gekomen, de boeken en zo. Het is wel interessant om naar te luisteren. Oké, okay, okay. ja. zo, zo leer ik ook weer wat, inderdaad. Ja. <lacht> nou, In ieder geval, Dordrecht Pride op 16 juni besteedt hier uh, aandacht aan... in de vorm van een themaavond Pride Pride Sports in uh, The Movies. Dat zal waarschijnlijk een bioscooptheater zijn. Om zeven uh, uur. Um, oh, nee, nee, nee, nee, wacht even. Nee, ik haal even wat dingen door elkaar. Dan draaien zij de film uh, Mario... die ook bij de Roorse Filmdagen een aantal jaren geleden werd vertoond. En dit gaat inderdaad over twee voetballers. Uh, uh, het is een uh, Duits film... Uh, die inderdaad, uh, zeg maar, waarvan de één uit de kast gaat komen. Het is een, uh, gekoppeld aan een themaavond... en die is vrij toegankelijk te bezoeken. Uh, voor de film geldt het reguliere tarief. Uh, wil je daar naartoe? Nieuwstraat 62 in Dordrecht op 16 juni... tijdens de Dordrecht Pride. Mooi. Dan hebben we ook nog een heel goe goed nieuwtje. Uh, Verenigd Koninkrijk laat de regenboogmunt... ter gelegenheid van de 50 jaar Pride in de uh, uh, Verenigde, uh, hoe heet ja. het? Verenigd Koninkrijk. Verenigd Koninkrijk. Ja, VK. Ja. Ja. <laughs> uh, dus uh, de Royal Mint... dat is de, tegen, de Britse tegenhanger... van de, Nederlandse, de koninklijke Nederlandse munt. Heeft de munt uitgebracht... ter gelegenheid van de 50e verjaardag... van de Pride-beweging in het Verenigd Koninkrijk. speciale techniek is gebruikt... om de kleur van de regenboog... op het muntstuk te krijgen. Het is een 50 cent, uh, 50 pence-muntje. Ofwel een half Britse pond, ik kon er wel vanaf. is ontworpen door kunstenaar LHBTI plus activist Dominique Holmes. Uh, op de munt staan in de regenbogen de woorden... protest, visibility, unity en equality. Uh, vertaald protest, zichtbaarheid, eenheid en gelijkheid. De andere kant wordt, zoals alle Britse munten... gesierd door het hoofd van koningin Elisabeth. In de Verenigd Koninkrijk werd in 1972 voor het eerst officiële Pride gehouden. De munt komt in de relatie, maar is online te bestellen bij de Royal Mint. Ah, ja, dus nou, als je die wil hebben, dan even naar de website. Ja, precies. Ja, ja. Nou, wel superleuk. En ze ja, hebben net een feestje leuk. achter de rug, hè? Daar. Ja, ja dus, dat ook. Uh, met uh, het uh, jubileum van uh, Elizabeth. Van, ja. ja. Nee nee, nee, nee, nee, precies. Nee, persoonlijke omstandigheden. Dat, uh, ja, ja. dat was wel ja. opvallend inderdaad. Ja. Ja, we hebben ook nog een laatste actualiteit. En, uh, ja, die, die stemt toch wat minder positief. Of ja, misschien als je het zag aankomen valt het eigenlijk wel mee. Want veel reformatorische scholen in ons land uh, wijzen homorelaties nog steeds af. Uh, veel basisscholen keuren deze vorm van uh, ja, relaties af. Al dus het onderzoeksjournalistieke programma Pointer van de Caro en Chervé... 36 van de 161 scholen staan afwijzend tegenover uh, deze vorm van zelfs ook een huwelijk. Of ja, dat uh, mensen van gelijk geslacht verliefd op elkaar kunnen worden. Want zoals zij daarin geloof, van uh, je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Uh, dat is uh, toch wel een beetje de, uh, de leus die daar nog steeds uh, aan de orde van de dag is. We hadden natuurlijk afgelopen twee jaar voormalig onderwijs uh, of nee, twee jaar geleden voormalig onderwijsminister Slop die veel kritiek kregen op sociale media vanwege de anti-homo-verklaringen... die uh, onder die scholen ook uh, rondgingen bij ouders die dat moesten ondertekenen... of konden ondertekenen, om te accepteren dat op die school geen ruimte is... voor uh, praten over uh, genderdiversiteit en het, uh, het uh, bredere plaatje dan het heteronormatieve. Uh, ja, zoals ik eigenlijk aan het begin al zei, ik, ik kijk, sta er niet echt van te kijken... want dit is gewoon een fundamenteel probleem... En ik denk, ja, ja, dit kunnen we direct nou ja, een probleem kijken. even natuurlijk naar, naar de Verenigde Staten... waar hetzelfde debat voor ja. het komt. Ook ja. vanuit de religieuze achtergrond ja, met name natuurlijk. Nou, ja. ik, ik, vind dat, ik vind dat prima natuurlijk. Hè, want ze zeggen dan altijd van uh, vrijheid van onderwijs en zo. Maar uh, ze willen ook niet dat er in, in de openbare basisscholen... in de gewone scholen willen ze ook niet dat dat gebeurt. En je ziet toch wel een soort trend dat dat als soort gevaarlijk wordt gezien. Je ziet het ook vanuit uh, populistische hoek dat dat... Uh, als links woke wordt gezien. En daar is de discussie mee platgeslagen. En daar moeten we wel echt voor uitkijken... dat, dat, uh, niet ook, uh, dat wij ook niet uh, Amerika achterna gaan. Dat ja. Precies, precies. Ja, dat is wel ja. En dat is dat dat wel de, de reden... reden. <laughs> ja, dat we nog steeds pride moeten houden. Ja, ja precies. Inderdaad. Ja. wat die ja. prides zijn dat en daar is het alleen maar het dat feestje. Weer ja. ja, precies. Het is <laughs> uh, ja, dus natuurlijk niet alleen maar zeg, het feestje... Hoewel, natuurlijk, de afgelopen Pride in Utrecht een uh, gigantisch leuk feest is geweest. Ja, het ja? was echt een leuk feest. Ja, het, was, het begon een beetje minder weer, maar smiddags werd het echt lekker weer. Ja. En 50 boten, dat is echt wow, veel wow, hoor. Ja, is wow, wow, wow, uh, wow, wow, ja. Dus uh, nou ja, het was ook lekker druk. Ja. Uh, ja. Gezellig, heel ja. gezellig. Ja. ja, de documentaire, ja. of de After Pride movie, die ja, er inderdaad ja. ook uh, te zien is, laat uh, ook echt een hele goede sfeer. Ja, vindt. absoluut. Edoch, hey, toch even een Voorval te melden. Uh, via een personal post op uh, Facebook uh, gisteren. Um, uh, uh, ja, kwam er toch ook wel weer een bericht. dat. Ja, zeg, tolerantie soms toch ook wel echt een beetje beperkt is. Hè? In, in van het feesten en het vieren. en dan toch. kan het je inderdaad ja. overkomen dat je daar toch weer eventjes te kijk wordt gezet. Um, ik lees het bericht uh, voor met toestemming van de desbetreffende. Um, hij schreef uh, gisteren op Facebook. even een hele gekke vraag. Is het niet zo dat je iemand in zijn haar waarde moet laten... in het dagelijks leven, maar zeker tijdens een Pride? Gisteren naar Pride Utrecht geweest... en omdat het een prachtige dag was in korte broek. Eindelijk sinds twee weken durf ik in een korte broek te lopen. Ondanks de plekken, littekens... die ik over heb gehouden aan mijn ziek zijn vorig jaar. Eigenlijk niets onsmakelijks. Het zijn immers wat donkere plekken... maar mijn benen zitten er vol mee en ze gaan ook niet meer weg. Natuurlijk kan ik prima begrijpen dat mensen naar mijn benen kijken. Het is geen alledaags beeld dat men ziet. Tot zover. Maar dat ik heftige reacties zou krijgen in de trend van... naar Darklands Antwerpen geweest... tot naar mijn benen wijzen... expres naast me gaan staan en dan een foto maken van mijn benen... tot verhuizen naar de andere rij voor de kassa bij Ah To go om maar niets, letterlijk geciteerd, op te lopen. Ik was er klaar mee en redelijk in paniek naar huis vertrokken. Ik begrijp het ook helemaal niet. Als men gewoon aan mij vraagt wat die plekken op mijn benen zijn... dan krijgt mijn gewoon antwoord. Maar dat achterbakse, nare, valse, bijna stigmatiserende vind ik eng. En juist op een evenement als Pride... waarin iedereen geaccepteerd wil worden om wat hij zei... wie hij zei is en waar je en van wie je houdt. Kennelijk horen daar benen met plekken niet bij... Dat is toch iets om buiten te sluiten. En wellicht niet inclusief genoeg. Ik voel dat ik weer terug ben bij af. Doe voorlopig even geen korte broek meer aan. En begin gewoon van voren af aan met acceptatie. Al dus Robbie op Facebook geven. Gisteren. Ja, dit is dan, jongens. Ja. Dit, dit is echt toch gewoon... Hij slaat de spijker op zijn kop, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Hè? Ja, ja, zeker. Hoe oud is deze persoon? Um, dat, dat zal ongeveer mijn leeftijd zijn. Dus ik denk dat hij iets van uh, halverwege de, de 50 mm -hmm. is. Uh, ja. Ja. Nou, Het is ook zeker belangrijk om die uh, zeg maar generatie niet kwijt te raken... in uh, het hele inclusief denken wat nu een beetje explodeert eigenlijk. Uh, want ik heb vorig jaar ook al wat dingen gezegd... over de regenboogvlag die hier in volledige inclusieve waarde gelukkig nog op tafel ligt. Ja. Uh, maar degene die je nu voorbij ziet komen... en ook weer bij de huidige Pride en ook partijen gebruiken het zelfs. Hè, van al die uh, pinkwashing die in de Pride Month uh, gebeurt... met de Pride Progress vlag. Dat is gewoon ja, een hele gevaarlijke ontwikkeling. En daar is dit ook een onderdeel van. Van Als je niet zoals, on bent, dan, niet zoals ons bent, dan ben je niet één van ons. Uh, dat is een beetje het denken. En ja. vorig jaar ook inderdaad... Uh, als je net even iets anders uitziet of niet het perfecte plaatje bent uh, binnen de, de LGBT community... Dan, ja, dan ben je toch een beetje gek. En er is zelfs ook een vorm van uh, een fobie bijna voor je eigen angst. groep. Ja, ja, angst, angst misschien ja. ook. Ja. En uh, nou, een, een heel voorbeeld. Ja, ik kom steeds met voorbeelden uit Amerika, maar dat, daar, ja, dat doen ze zelf. Vorig jaar is de, daar ook een Pride georganiseerd. Een Black Pride, weet je wel. Ja. Nou, op zich is dat leuk. Hè? Uh, aandacht besteden aan LGBT-mensen en met kleur. Dus eigenlijk dubbele achterstand als je, als je daar op die manier over nadenkt. Maar wat was nou het geval? Alle mensen van kleur uh, mochten daar gewoon naar binnen... En als je wit was, als je ook een feestje wilde vieren, als je ook de gelijkheid, de zichtbaarheid wilde laten zien, dan moest je betalen. Hm. En ik denk van waar zijn we dan mee bezig in, uh, ja. in, de, ja. in deze. Ja, dan tijd? Wordt dus ook gediscrimineerd ja. gewoon. Ja, ja, ja, ja. ja, precies. Nou ja. ja, daar valt een heel programma over te vullen. Misschien wel ja. zelfs een tiendelige reeks. Dat gaan we echt <laughs> nog niet doen, want we hebben de technicus lang laten wachten. We gaan uh, luisteren naar een uh, oh ja. ja, toepasselijke nummer, wat, uh, wat hier eigenlijk wel op aansluit. En het heet Hoop van Stefan uit Estland, nummer 12. Van het Eurovisie Zongfestival. we That in so looking up a father will be proud and I'm happy to be working my own ground. We'll be the last ones breathing here. It's time to choose, yeah, yeah, yeah Through The truth we would never lose our pride If they try to turn it into lies We're sitting tall and looking up I fight to we'll be proud And I'm happy to be working my own ground over the things, yeah, yeah, yeah. was natuurlijk onze eigen Nederlandse S10. Met de diepte. Ze is nummer 11 geworden. Ja. zo'n festival. Een Heerlijk gekke getal. Ja, toch? <laughs> ja. En, en doen we dan volgend jaar automatisch wel of niet mee? Nee, volgens volgens mij automatisch wel of niet. Toch? Oh, met de finale. Met de, met de, met de finale. Nee, maar nu ook niet. niet. Uh, nee, dat was nu ook niet. Maar we ja. mogen wel meedoen. We ja, de laatste team mogen niet ja. deelnemen, geloof ik, toch? Huh? Dus nou, dat we, weet okay, ik niet. We, nee, nee, ik we, weet niet, we, niet hoe die werkt. Sorry, daar hebben, we uh, <laughs> ja, hebben we dan weer uh, onze, onze expert uh, nodig nee, van de vorige nee, nee, uitzending. Ja. inderdaad. Ja, dus uh, hey, kenner die daar alles over zou oh, kunnen ja. vertellen. Maar dan gaan we niet doen, want we gaan naar uh, de Zaanpride. En ik hoop dat het op dit moment dan niet zo slecht weer is... Jezus. als uh, hier in Zandvoort, waar het met bakken uit de lucht komt. Ja. Um, als het goed is, hebben we aan de telefoon Frankie Vos van de Zaanpride. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt helemaal. Ik ben er. Ah, hartstikke goed. Uh, Uit een klinkt... droogzaandam, hoor, trouwens. Uit een droogzaandam. Nou, dat is, dan, ah, ja, fijn. dat is dan beter dan hier in Zandvoort. <laughs> wellicht blijft het achter de duinen hangen en komt het niet uh, oh. jullie kant op. Frank, ja, hartstikke fijn dat je er bent. Um, ja. um, ah, voor de luisteraars. Wie ben je en hoe ben jij verbonden aan de regenboogcommunity? Uh, ik ben uh, voorzitter van de Zaanse regenboog sinds uh, 2019... En, nou, vanuit daar ben ik natuurlijk betrokken bij de Zaanse Regenboog en de Zaanpreid. Uh, we zijn pas in juni 2018 begonnen met de Zaanse Regenboog. Nou, vier jaar denk ik nu dan, met twee coronajaren. En we hebben drie, nou eigenlijk in het, uh, een van de eerste jaren al gelijk besloten om hier in ieder geval de Zaanse week te houden. Dat we ja. alle organisaties zichzelf kunnen laten zien. En er is een uh, parade bijgekomen, Soundpride bestaat ook uit de Zaanse, Zaanse Regenboogparade en de aansluitende feesten. Ja, nou en inmiddels is er een uh, flink, uh, flink programma ontstaan. Uh, ja. Sinds, uh, oh. Ja, absoluut, complimenten <laughs> daarvoor zeg. Ja, ja Dankjewel, dankjewel. Ja, ja. Wat, wat, uh... We krijgen ook heel veel hulp met positieve reacties uh, hier. Oh, mooi. Dat is echt te gek. Ja, ja, dat, dat blijkt ook wel inderdaad, zeg ja. maar, als we, als we een beetje, uh, jullie een beetje volgen. En, en uh, met name ook uh, de ondersteuning vanuit de gemeente is uh, heel positief te noemen. Uh, ja, maar dat mag ook wel, want er is al 20 jaar niks gebeurd. Ik hier van Woden, 20 jaar geleden leven dezelfde tijd, had stilgestaan. Ja. Dat het uh, nog een beetje de jaren 80-90 was. Dus uh, Zaanstad, welkom in de 21e eeuw eigenlijk. <laughs> uh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, nou dat gebeurde wel met, met De GSA was wel heel actief en een dames-eetclub. Uh, en mijn voorganger, Jan, die was in 2016 wel begonnen met een lbt netwerk En nou, het is natuurlijk Regenbokstad geworden. Ja. Maar qua zichtbaarheid of wat er hier dan werkelijk uh, veel gebeurde, nee, dat, dat was... Uh, nou, ik denk op één naam te tellen helaas. Ja. We hebben er ook een mooi geslacht van gemaakt. Van de eerste twintig jaar deze eeuw, wat er in Zaanstad gebeurde. Die is te vinden op onze website van de Zaanse regenboog. De chronologie. Maar goed, daar hebben we het nu uh, niet over. Nee, nee, nee, nee maar wel, wel interessante informatie om, uh, om daar zeker in te duiken. Het is altijd leuk om de historische context bij uh, uh, zeg maar, ja, te betrekken. Ja, betreken. klopt. klopt. Ja. Ja, en allereerst even een hele persoonlijke vraag. Hoe ben jij er zo in gerold? Um, nou ja, ik ben nu vanaf eind jaren zeventig actief in de, de lhbt beweging toen nog Homo-beweging. En het, uh, ja, ik, ik kan hier gewoon heerlijk wonen. En ik heb het goed voor elkaar zelf, moet ik zeggen. Ik kan aan het terras aan het water zitten. Ik nou, komt niks te kort. Maar ik, ik hoorde er zoveel verhalen en zag omheen dat, dat uh, toch wel best veel mensen het moeilijk hebben. ...ook als je met mensen praat... ...dat het, moeilijk, het nog steeds moeilijk is om uh, voor jezelf uit te komen... ...voor je seksuele identiteit. Ik zie dat een aantal trans uh, vrienden, vriendinnen hier... ...behoorlijk worden lastiggevallen. Dus, uh, en toen Rijk Jan, die was, wat ik net noemde, was begonnen met het lbt netwerk uh, Ik ben toen begonnen met een roze lopen in een zorgcentrum... ...en zodoende ben ik eigenlijk min of meer ingerold. Toen Rijk Jan ermee stopte... Vanwege gezondheidsproblemen heb ik zijn Facebookpagina overgenomen. En ja, dat is nu behoorlijk uitgegroeid tot een aardige beweging, aardige organisatie. Ja, ja nou, complimenten ja. daarvoor vanwege het voorzetten met alle uh, steun. Hoe heet het? Complimenten natuurlijk aan al die medewerkers die daar uh, dat Zeker, organiseren. Kun je ons ja. meenemen naar het programma wat uh, afgelopen zaterdag 3 juni al is begonnen hè? Ja, eigenlijk alweer eerder. Oh. Want zijn al, uh, voor 3 juni zijn er al drie, uh, vier openingen geweest van uh, tentoonstellingen. Ja. En waarvan uh, een van de leukste is de, de Lego Pride. In een. Uh, hele mooie etalage op de westzijde Zaandam. Dat is de, de kanon van de LBT-beweging. Ja, vrij klein natuurlijk. Hè? Het is Lego. Idee, ja. En een hele grote <laughs> Zaanpride dat uh, gaat door de etalage. Mm. Uh, dat filmpje is ook te vinden op onze website en ook op de website van Zaanpride. Um, nou, Dolly Bellenfleur is uh, inmiddels aanbeland in Zaanstad. Ja, ja. Die heeft een mooie tentoonstelling. We hebben tentoonstelling Legale Liefste. portretten wat um, hebben we gisteren gehad we hebben een, uh, al een groot feest gehad in de grote wijver, dat is een voormalig uh, kraakpand dat was erg mooi um, straks ga ik naar een locatie, een uh, zorgcirkel locatie, seniorenwoningen um, daar komen dj's, nee niet zo zorgcirkel, maar een uh, evian locatie, ik neem die klaar kwalijk. Oh ja. Zo gaan we de hele week een beetje door. We gaan van het een naar het ander. En als we thuis zijn, dan uh, ja, moeten we van alles met social media en wat allemaal doen. Ja, het is druk. Maar druk, erg druk, euh, <lacht> lekker druk en erg leuk. Ja, ja. ja geweldig. Ja. Kun je, wat, wat, uh, uh, wat zijn de absolute hoogtepunten van, uh, van, van deze editie? Waarvan je zegt, nou er is nog een, uh, een week te gaan. Uh, kom dat zien. En, en waarom dan? Oké, okay. nou natuurlijk uh, wat ik net zei, de Lego Pride, die is fantastisch, dat heb je nog nooit gezien. Ja. Die is uh, echt de moeite waard om ja. voor naar Zaanstad te komen. Ja. We hebben op, uh, op van Art Zaanstad op het uh, Hembrugterrein uh, tentoonstelling Made in Dolland van Dolly Bellefleur. En dat is uh, bij Art Zaanstad zelf binnen. Dat is een kunstuitleen. Daarbuiten is ze uh, gelijk legale liefde te zien. Prachtige foto's. Maar goed, die heb ik bij jullie ook in Zandvoort gestaan vorig jaar, dacht ja. ik hè. Want daar heb ik ze gezien. En nu weer hier. Natuurlijk, uh, we hebben donderdagmiddag een uh, queer bingo. Nou, die, die moet je eigenlijk ook niet missen, want geen queer bingo, queer croquet. Ik haal even de spelletjes door elkaar. <laughs> en daarna een uh, querbub quiz met uh, Disco daarna. En wat je natuurlijk niet mag missen, dat is uh, een avond in het Saans Museum. Uh, dat is met. Uh, House uh, van uh, Jennifer Hopeless. Ah, oké. Okay. Er wordt een uh, mooie avond met allemaal optredens, leuk. waar we ook zelf gaan optreden. En ja, de parade natuurlijk zaterdag. Ja, de ja. grote parade inderdaad. Dus hartstikke leuk. Waar start de parade? Sorry? Waar start de parade? Die start uh, op het Stadhuisplein. Dus uh, als je met de trein komt, dan uh, loop je naar boven. Dat moet wel. En dan kom je als je naar de stad gaat, automatisch op het uh, stadhuisplein terecht. Dat is bij uh, de burg. Nee, dat is niet de burg. Oh. Dat is uh, boven het station. Ah, oké. Okay. Kijk, dat is even. Uh... Bij de, de opening van het uh, gemeente. Dus echt als je de station de roltrap omhoog gaat, dan kom je uh, eigenlijk. Linksaf op het stadhuisplein. Ja, precies. Ja, en dan eventjes uh, om de verwarring met het uh, voormalige stadhuis. Uh, mm. Zeg maar uh, eventjes eruit uh, oh, ja. Ja, ja, ja. ja, maar dat is heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja, ja. Goed. Ik ben ook al wat op leeftijd. Hè? Dus, uh, nou ja, goed. <lacht> nou, <okay>. ja, <lacht> zeg, Frankie, vorig jaar hadden jullie een prachtige special, uh, uh, speciale pride-versnapering. Uh, van, van alcoholisch karakter. Um, die is wegens groot succes ook dit jaar weer te drinken. Um, uh, hoe en wat en waar kan men daarvan genieten? Uh, het, uh, ja, hij wordt morgen gebotteld. Dat hebben we gehoord. Ook vanwege corona is er ook daar helaas personeelstekort geweest. Oh. Maar het biertje is gebrouwen. Het is een prachtig etiket. Ik heb hem net op uh, Facebook gezet. Hm. En nou, hij wordt morgen geboteld. En dan is hij hopelijk vanaf woensdag donderdag uh, te koop. En te drinken op een van de vele terrassen... Uh, in Zaanstad en je kan hem altijd bestellen bij Brouwerij Hoop. en uh, via ons uh, ook natuurlijk. Ja, Het is een uh, blond biertje met een sinaasappelsmaakje erbij. Oh, Heel lekker. speciaal. Ja, ja, dat is uh, ja. erg lekker. Dus, uh, en hoop doet leven, zeggen ze dan. Ja, nou, zeker weten. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, Franky, uh, dankjewel voor, uh, voor dit interview. Wil jij tot slot zelf nog iets aan dit interview toevoegen waarvan je zegt: van, Oh, dat wil ik nog echt eventjes meegeven? Nou, kijk op uh, in onze agenda. www.zaanpaard.nl of bij de Zaanse Regenboog. En je ziet het hele programma. En er zit vast nog wel uh, wat leuks in. Ook voor jongeren hebben we uh, prachtige activiteiten. Ook in samenwerking met het Zaanse Museum. Dus uh, kijk en kom. Ja, dat, jullie zijn van harte welkom. Dat gaan we zeker, gaan we dat doen. <laughs> wij zijn er in ieder geval zaterdag, dus ja, wij, uh, wij zijn bij de, de zaterdag de paraden, dus. Op de gaan infomarkt, we... hè? Want die hebben jullie ook, hè? Ja, in, uh, ja, Kerk, ja. toch? Ja, Klopt. precies. Ja, heel goed. Is het. <laughs> en dan gaan we samen een biertje drinken. Ja, dus klinkt hartstikke heller. goed. Ik heb er zin in. Veel succes. <laughs> okay. Dank je wel, hè? Dank je wel, Oké, okay, wij gaan er eventjes tussenuit... want we gaan eerst even een banaan aan een wolf geven... zodat <laughs> grootmoeder niet wordt opgevreten. Dit is Gifted Wolf Wolver Banana, nummer 10 van Subwoofer uit Noorwegen. Ooh, not sure I told you, but I really like your teeth. That hairy coat of yours with nothing underneath. Not sure you have a name, so I will call you cute.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 For that wolf, eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. wolf For that wolf, eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Give that wolf. You I'm in your backseat You are driving me crazy You're in full control It's like you always know so Are you having a good time? Doesn't seem like you're all fine We don't laugh anymore And when we cry we do it on our own It's been a lovely For us. Yeah, that's what they say. It's been a hell of a year And we've been living in fear Close to giving up But if we die together now We will always have each other I won't lose you for another And if we die together Forever If we die together Die together No I love you Say that you love me too That's the only way We can get out of this hell We made It's been a lonely year for us Yeah, that's what they say It's been a hell of a year But if we die together now We will always have each other I will lose you for another And if we die together now I will hold you till forever If we die together, die together Take my heart, with it Dat was Amanda ten, ten... Nog een keertje. Even, even okay. mijn bril opzetten. Ten Fjord. <laughs> Precies, ten fjord. Ja. Uit, uh, uit Griekenland. Met yeah. inderdaad wel een prachtig nummer. Die, ja, die ja. Together nummer 9. Yeah. Um, in de top 13. Uh, die we uh, zeg maar, uh, speciaal nog even... als een herinnering aan het Eurovisie Songfestival. Uh, Precies. Deze uitzending bespelen. Um, ja, en dan. Pride Rotterdam staat er op de lijst. Ja, yeah. nou... Oh. Ik heb uh, mijn best gedaan, maar uh, we konden niemand te pakken krijgen van Pride Rotterdam. Nee. En uh, ze zullen het heel druk hebben. Ze hebben een fantastisch programma. Ja, ze hebben heb echt op een de fantastisch de side programma side gezien. Ja, ja. ja. Echt, uh, nou ja, met met, met uh, opening. Uh, Dunken dus, hè? Ja, ja, ja inderdaad. En, uh, ja, een prachtig programma. Maar ja. uh, het is in combinatie met de Roze Zaterdag, hè? Ja, precies. Daar ja. besteden we straks nog een heel ja, klein stukje nog aandacht... nog eventjes, eventjes ja. uh, even aan in de vorm van een stukje muziek. Ja. Maar don't spoil it. Uh, u wacht maar tot de tweede uur. En ik ook. Ja. Ja, in plaats daarvan gaan we het wel even hebben over een item... wat we terug hebben gezien in de gay krant. En daar stond afgelopen zaterdag een artikel in waarin de gemeente van Rotterdam uh, uh, die avond drie moties heeft uh, ingediend. Ingediend door PvdA bij 1, Volt en D66 en GroenLinks. En die is met overgrote meerderheid aangenomen. En in hoofdlijnen verzocht de gemeenteraad het college om aanwezig te zijn op de roze Zaterdag. Met het bestuur van Feyenoord te bespreken hoe zij betrokkenheid en steun kunnen geven aan de regenbooggemeenschap. En de gemeenteraad sprak daarbij uit dat het wenselijk zou zijn... als Feyenoord zich ook uitspreekt en aanwezig is op deze Roorse Zaterdag. In gesprek met, Rotterdamse voetbal, met de Rotterdamse voetbalclubs en belangenorganisaties... moet men gaan onderzoeken hoe tot een regenboog, regenboogakkoord gekomen kan worden... om de komende jaren samen te werken aan een inclusieve voetbalwereld. In het gesprek met Feyenoord moet men aangeven dat als een wedstrijd na deze stilgelegd uh, te hebben gestaakt wordt... er alles aan gedaan wordt om hen hierin te ondersteunen als dat nodig is. Nou, dit heeft alles te maken met roze Zaterdag uh, op 18 juni. Um, uh, en uh, ja, natuurlijk de hele perikelen rondom ja, het gegeven roze Kameraden. Want daar kunnen we het eigenlijk wel over hebben, Jelmer. Ja, zeker. Ja, dat, ja. Uh, dat, is, dat is natuurlijk afgelopen maand ook weer extra onder de aandacht uh, gebracht dankzij een uh, documentaire serie van de KRO-NCV. Ja. Uh, de Roze Supporters. De Roze Supporters, ja. Uh, misschien zijn mensen er al wat meer bekend mee uh, door de club ADO Den Haag, want die heeft het al meer dan tien jaar. De Roze Reiger, zoals ze zichzelf noemen, en dan op het Haagse uitgesproken. Maar dat ga ik hier niet proberen, want dat ben ik niet. Nee, U uh, uh, houdt het Zandvoortsaccent. Uh, ja, het Zandvoortsaccent, ja. Uh, nee, goed. Inderdaad, de rol supporters. Tien jaar geleden bij Ouder Den Haag begonnen. Acceptatie in voetbalstadions, binnen voetbalverenigingen. Kan lokaal, maar ook zeker in de Eredivisie. Dus echt de grote 18 clubs. Uh, dat dat gewoon beter is. Want we herkennen allemaal wel de spreekkoren... die uh, af en toe de ronde doen. Ja. Uh, misschien ook met, met een racistisch tintje, zoals uh, ja, apengeluid of zo. Maar er zijn ook genoeg ja, liedjes. Zijn dat dan uh, waar. Zeg maar, onze groep, onze gemeenschap, niet echt uh, zich veilig voelt als je daarnaast staat nee. of tegenover. En waar de kern van de strekking eigenlijk is... dat ja. als je homo bent, dan ben je per definitie slap en zwak. Want ja. daar gaat ja. het dus voornamelijk ja. om. Hè. De tegenstander wordt eigenlijk het, altijd... Het, op, het zijn die... en dan bijvoorbeeld het, het, het, het, het werd ook vaak... Ja, of uh, de scheidsrechten, die is ja. ook altijd wel het ja. is van, Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Het werd ook wel vaak uh, geschreeuwd... bij een wedstrijd nederland duitsland of zo. En dan waren de Duitsers altijd uh, ja. Uh, ja. altijd uh, de, de, het slachtoffer. Uh, uh, de, hoe heet het? Nou goed, en dan is er nu dus... de aanleiding voor die documentaire serie is dat er een soort trendgaande is... dat het bij steeds meer clubs uh, zich gaat ontstaan. Uh, of dat het hard nodig is. En de tweede club die zich daarbij heeft aangeboden... wat op zichzelf wel interessant is, is dus Feyenoord. Uh, met de roze uh, kameraden. Zoals uh, mooi afgeleid uh, uit een van hun... Hand-in-hand uh, -hand kameraden. Liedjes, ja, hand-in-hand, -hand, ja. En uh, dat wordt gedaan door Paul van Dorst... die daar de voorman van is, zeg maar. En die heeft dat anderhalf jaar geleden of zo... was hij dat proberen te gaan be beginnen. Ook gesprekken gehad met uh, de club zelf. Hè, het bestuur, uh, die, de mensen die daarover gaan. Met veel hulp ook van uit, Adel, uit uh, Den Haag, zeg maar. Ja. Uh, dat is ook te zien in die documentaire reeks in uh, aflevering 2... Hoe, hoe hij dat dan zeg maar helemaal opzet. Uh, maar... Rotterdam is toch niet zo uh, accepterend op dat gebied uh, als, als sommigen misschien denken. Het is mooi natuurlijk dat er inderdaad een pride in Rotterdam wordt gevierd. Maar als je een paar honderd meter verderop niet gewoon uh, net zoveel plezier kan hebben van de sport... dan is er toch wel iets uh, mis of je je niet veilig voelt in het stadion. Want wat er namelijk gebeurd is met deze voorman... die is uh, met die paal van dorst dan om even gewoon uh, bij naam te noemen... Uh, die heeft een onderneming, is personal trainer, heeft een sportschool... Hij begon die vereniging, nou dat krijgt natuurlijk publiciteit. Want daar wil je ook mee bereiken. Hè? Van kijk, we zijn nu zichtbaar, uh, meld ze bij ons aan misschien wel. Nou, allemaal haatdragende teksten, gravity spuiten, uh, de, honderden euro's aan uh, schade. Uh, doodsbedreigingen persoonlijk. En het heeft zelf geleid en dat is wat het meeste indruk op mij maakt. Ik ben zelf niet zo'n sportfan, ik ben niet iemand die naar een stadion zou gaan. Maar hij was dat duidelijk wel. En ook veel mensen die zich identificeerden met die rolse kameraden. Uh, de, dan alleen die Paul al, die heeft zeker acht maanden niet naar het stadion gedurfd, ja. niet naar zijn Feyenoord kunnen kijken, omdat hij gewoon niet veilig was. Als ja. hij daar kwam dan, uh, ja, dat was dan aanleiding voor bedreigingen of uh, was hij bang voor echt fysiek geweld, wat natuurlijk ook niet uh, zelden ja. voorkomt in, uh, ja. in stadions uh, hebben ja. we de laatste tijd gezien. Nou, ja. en daar kun je dan trots op zijn als dader zijnde, toch? Moet je ja. een stikkertje dan? Dit is ja. toch echt niet te geloven? Nee, nou, span, span, mensen, mensen besteden ja. er echt heel veel aandacht aan. Hè? Met Twitter-posts en met spandoeken. En ja, ja, met ja. zo van uh, ja, echt hele haatdragende teksten. En dat ja. we, zelfs ik in verband werden gebracht met uh, nazi's en uh, ook weer het woke-denken. Dus ja. Dan zie je, zie je de invloed van uh, bepaalde politieke stromingen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk altijd wel extreme dingen. Hè? Van, ze steken ook politiebusjes in de fik. Of het is geweld tegen de politie. Maar dit is gewoon geweld tegen een minderheid... in de samenleving. En dat is, wordt heel mooi geschetst in die documentaire reeks. Die vier afleveringen kent. En ook nog laat zien hoe een jonge supporter... van een andere club, namelijk AZ... kijkt wat er bij hem mogelijk is. Dus het is in ieder geval geen... Uh, uh, dat geweld, dat geschreeuw... is in ieder geval geen reden om ermee te stoppen. Maar dat, is, dat tekent een beetje onze... Uh, Club, want dat is, uh, ja. heeft altijd meer kracht dan dat het uh, wordt afgenomen. Precies. Zeker, ja. zeker. Ja. En dit is fantastisch. Het is alleen we... maar extra power om voor te gaan. Precies, Toch? precies. Ja. En dat hebben we in het verleden al moeten doen. Dat zullen we blijven doen. En daarom is deze maand ook Pride maand onder andere die we gewoon lekker in uh, juli en augustus doortrekken. Hè? Precies. Ja, precies. De Pride dus, uh, over. Ja. <laughs> Complimenten voor de gemeenteraad uh, Rotterdam die dus inderdaad daar ook gewoon actie op, uh, op onderneemt. Absoluut. en uh, echt uh, gewoon een aantal eisen neerlegt. Uh, ja, nou ja, dat kan misschien financieel voor dat ook nog wel eens een dingetje zijn. Maar goed, dat gaan ja. we allemaal zien. Um, wij gaan uh, richting het tweede uur. En dat betekent dat we uh, gaan afronden um, met een uh, lekker nummer. Um, uh, althans, er zijn de meningen een beetje over verdeeld. <lacht> Want het is de inzending niks, van Servië oh. geweest. Nee, jij ja. zegt niks. Nee, nee, nee. Uh, in corporo sano, oftewel in een uh, uh, gezond lichaam. Uh, nummer 8 van Costracta Servië. Master of the problem is that the coli tiny coli is a tiny, a tiny, tiny, a tiny, tiny, a tiny, a tiny, a tiny, tiny, a tiny, Goed oogocijen wijzen op problemen sietrom. Plekken omhoog zijn namelijk dat uiteen is lezing. Uiteen is lezing. Niet is goed, niet is mooi. U moet jezelf moeten blijven gezond. Blijven gezond. Blijven Dat er is een autonoom en Ik niet meer controleer over само hart. Het hart is mijn het hart is mijn hart. We zien de heldere kleuren van de kleding. Mijn mijn kleding. We zitten op de juiste nummeren. Боже здавля, Боже здавля, Боже здавля, Боже собо, Het kan misschien beter zijn. Beter is beter is beter is beter is Ja, dat is was, dat was, is perfe, dat, <laughs> dat was is Dat was Mest was perfe, incorpore. Mest is perfe, Dat was <Servië. laughs> Constracta. Constracta. Okay. In kopore sano. Ja, in gezond lichaam, gezond. daar ging het ook. Hè. Ja, okay. Dat is een, een, een soort uh, statement inderdaad over de gezondheidszorg in uh, Servië. Aha. Waar veel om te doen is. Okay. En, uh, uh, okay. Het is wel fascinerend zeg maar, dat dit soort um, uh, ja, uh, type uh, songteksten... Uh, dat merk je de laatste tijd meer en meer eigenlijk in het uh, uh, Eurovisie Songfestival... dat zeg maar, sociaal-maatschappelijke issues echt in de vorm van een lied... Ja. Uh, ja, ten tonele worden gebracht... En dan wordt het um, ook nog de representatie van het land. Ja, ja. Op de Eurovisie Songfestival. Ja, ja Dat is absoluut. Ja, ja. ja, maar we hebben natuurlijk in het verleden uh, uh, Israël had gehad... met een uh, soort uh, me-too-man-vrouw uh, verhoudingen. Ja, er ja, ja, zijn ja, ja. er nog meer voorbeelden te vinden. Maar dit, ja, dit gaat dus over de gezondheidszorg in Servië. Ja. Nou, en wat gaan we volgend uur doen? We gaan een uh, interview houden met uh, Maaike Engels die hier ons aan het filmen is. Ja. Ja. We gaan dus eventjes aan de tand voelen waarom ze dat eigenlijk aan het doen is. En natuurlijk krijgen we Jelmer's journaal in kleur, live. En uh, interview van Henk Beerten over de Eurogames 2022 in Nijmegen. Precies. Ook leuk, hè? Ja. Ja. Dus uh, helemaal goed. Nou, en natuurlijk gaan we ook uh, nog even de agenda... Doornemen wat er allemaal te doen is, want er is veel te doen. Er is veel te doen en uh, we gaan zeker niet alles opnoemen, maar uh, zeker wel eventjes aandacht besteden gaan... aan natuurlijk de Pride Month. Ja. En niet last but not least, uh, er is nog een stukje Songfestival te gaan. Dus ja, uh, we precies. gaan ook lekker luisteren We eh, net op naar nummer 8, visie? dus uh, ja, ja, laat maar komen. Precies, toch? Ja. Nou, en, en dan, dan hebben we nog ja. 45 seconden. Dit is normaal niet te moeten we dat ja, Ik word erg eigenlijk erg wat af af afdraaien, ja. maar... Uh, ja, nee, oh, de zit... technicus gaat ook meepraten. Ja, we, we hebben ja. nog 48 seconden, dus we moeten nog wat, uh, wat volpraten ja, hier. Uh. Ja, ja, oh, ja. Op, ja. Ja. <laughs> sorry, sorry. ja. Eigenlijk ja. komt het dat we Rotterdam uh, eigenlijk iets meer... Het komt altijd door Rotterdam. Ja, ja het is toch ja. altijd door Rotterdam. Maar laten we nou geen stemmingmakerij gaan maken. Ik bedoel, nee, we hebben het weer wel over uh, Amsterdam Beach, uh, zoals dat uh, oh, ja. door sommigen wordt gepretendeerd. Ja, maar wij hebben Beach. niet de relatie tussen Rotterdam en, uh, en Amsterdam. Zoals nee, met, uh, nee, niet nee, met Zandvoort. Maar nee, nee, ja. voor degenen die niet naar Flevolvuur gaan uh, over twee weken, ga naar Rotterdam uh, Pride. Precies, ga ja. daar <laughs> inderdaad lekker feestvieren. Want het is een hele lange Pride, hè, inderdaad. Ja, ja. ja. Is Hij Is van, uh, even kijken, 17 tot en met 26 juni. Ja, dus nou, dat is een aardige ja. dag. We zien jullie bij het volgende uur? Ja.